Dit is Radio 1 met Jan Mon en Suzanne Bosman. Een marathonlopen is al een heel ding, maar door Amsterdam Nieuw-West. En zo ik gaan we debatteren over de vraag van premier Rutte... maar ook koning Willem-Alexander wel naar de Olympische Spelen in Sochi moeten. Zometeen na het NOS Journaal met Marjan Koekoek. De acht verdachten die nog vastzitten voor de ongeregeldheden in Veen... komen uiterlijk zondag vrij. Ze worden vandaag veroorgeleid aan de rechtercommissaris... vertelt de advocaat van een aantal verdachten. Die gaat nog een beslissing nemen vanmiddag... over de vraag of de aanhouding rechtmatig is geweest. En dan kijken ze, is er een redelijk vermoeden van schuld... en is er geen excessief geweld gebruikt om dat soort vraagstukken... Die drempel ligt over het algemeen vrij laag. En in deze kwestie zijn er door deze en gene. En natuurlijk ook door mijn kantoor. aardig wat vraagtekens bijgesteld. Dus dat is even afwachten. 93 andere verdachten. die in de nacht van maandag op dinsdag werden opgepakt in Veen. werden eerder al vrijgelaten. De jongeren werden gearresteerd nadat ze zich tegen de politie hadden gekeerd. bij een autobrand. De rechtbank in Den Haag heeft het eerste vonnis uitgesproken... in verband met ongeregeldheden rond Oud en Nieuw. De eerste verdachte was een man die bij zijn aanhouding een agent trapte. Hij kreeg een celstraf van vier maanden, waarvan twee voorwaardelijk. Bij de volgende jaarwisseling moet hij verplicht thuis zitten. Ook moet hij de agent een schadevergoeding van 250 euro betalen. In Den Haag zijn vandaag nog acht snelrechtszaken. Ook in Utrecht, Rotterdam en Amsterdam... moeten vandaag verdachten voor de rechter verschijnen.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 Vijsma gespeeld door Jeroen Willems. Ruimtevaartorganisatie NASA is boos over een nieuw nummer van Beyoncé. De Amerikaanse ster gebruikt voor het nummer EXO een audiofragment van het ongeluk met Space Shuttle's Challenger uit 1986. In het fragment is het tv-commentaar van vlak na het ongeluk te horen.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 Op de wegen van de AMB, Wijnaldswaan. A16 van Rotterdam naar Breda... staat fide tussen knopen plein en de Van Brien Noordbrug 4 kilometer. Er staat een kapotte auto stil op de parallelbaan. De linkerrijstrook is dicht. Vakantie? Maar dan wel op jouw manier? Echt tussen lokalen zijn en andere cultuur leren kennen.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 Radio 1 Vandaag met Suzanne Bosman en Jan Mom. Schrijver Abdelkader Benali zoekt geld om een marathon te organiseren. En natuurlijk moeten Mark Rutte en koning Willem-Alexander... naar die openingsceremonie in Sochi. Of toch niet. En Fris Barend gaat het uh, natuurlijk over schaatsen hebben. Die gaat het natuurlijk over darten hebben. En als u hem niet alleen wil horen, maar ook zien... dan kunt u gewoon naar de kroon komen aan het rembandplein... want hij is hier in levende lijf. Leven. Maar eerst uh, gaan we eens eventjes verder naar de wintersport. In Winterberg, daar worden dit weekend wereldbekerwedstrijden bobslee gehouden. Vandaag komt Edwin van Kalker in actie. De piloot doet dat keer in uh, de tweemansbob. En in Winterberg is natuurlijk ook NOS-verslaggever Edwin Cornelissen. Edwin, wat is nou het belang van deze World Cup? Heel uh, kort gezegd, Olympische kwalificatie. Want uh, hij heeft zich al voor de Spelen, weet, te kwalificeren in de viermansbob, maar in de tweemansbob nog niet. Dat betekent dat hij één keer bij de top 10 moet eindigen tijdens een World Cup. Er komen nog drie World Cups in uh, Europa. En dat hij dus drie kansen heeft om ook zich met de tweemonsbot te kwalificeren. En gaat hij dat doen? Dat is de grote vraag. Want de prestaties voor ons nog dit seizoen, die waren nou niet echt hoopgevend. Hij heeft ook veel blessuren leef gehad onder zijn remmers. Uh, Broer van der Zijde is een nieuwe remmer. Die uh, kampt al een tijd met een blessure. Komt ook uh, dit uh, toernooi niet in actie in de tweemansbot. Sibrind Jansma is net terug van een blessure, maar net vader geworden. Dus hij heeft even wat andere dingen aan zijn hoofd gehad. Maar uh, stapt vandaag wel in de bot. Dus van Kalker en Jansma die, uh, die gaan het proberen. Ze hebben wel een stijgende lijn te pakken. En uh, die moeten ze zien door te zetten. Maar ja, zoals gezegd, er zijn drie kansen. Dus uh, het, is wel, uh, het wordt wel een kort dag. Ja, en hoe zijn verder de, de omstandigheden? Het weer bijvoorbeeld... Nou, dat valt niet mee in Winterberg. Want de voorgaande jaren was het altijd wel zo dat er een mooi pak sneeuw lag. En ja, dat, dat het ook behoorlijk koud was. En dat is natuurlijk goed, want je moet over die ijsbaan heen met, met die bobslee. Uh, nu is het plus 6 graden, regen, wind en uh, ja slecht weer. En dat, uh, dat speelt de bobsleeert dus wel parten. En wat dan ook nog eens in het nadeel is van Edwin van Kalken, is ...omdat zijn eerdere World Cup uitslagen niet zo goed waren... ...dat hij uh, ergens achter in het veld gaat starten als 20 twintigste. Ja, je moet je natuurlijk voorstellen, dan zijn er al veel bobs in actie geweest... ...dan is het eigenlijk van een hele goede kwaliteit. Dus de kans op een hele goede klassering is dan ook wat minder groot. Dus hij moet wel een enorme topdag hebben, wil die uh, hoge ogen gaan gooien in Winterberg? Goed, maar hij gaat sowieso. Uh, hij gaat sowieso naar Sochi toe met de viermansbop. Die tweemansbop moet hij zich dus formeel nog verplaatsen namens uh, NOC NSF. Uh, alhoewel het natuurlijk wel altijd zo nog zou kunnen zijn dat NOC NSF als het er niet lukt hem alsnog toevoegt aan, uh, uh, aan het veld. Uh, omdat het natuurlijk wel een voordeel voor hem is als hij ook met de tweemansbop kan starten in Sochi. Hij kan dan vaker van die Olympische baan af en uh, dat is uiteindelijk ook in het belang van de viermansbop. Dus misschien dat uh, NOC NSF uiteindelijk met de hand over het hart strijkt. Maar dat ligt nu op dit moment niet echt in de lijn der verwachtingen van het uh, NOC NSF. Die zijn vrij strikt. Je moet gewoon voldoen aan al die klasseringen die zij stellen. Strenge klasseringen, Anders uh, dan ga je niet. Maar misschien dat dat dan gaandeweg de maand wel verandert. Oké, okay, we gaan het zien. Edwin van Kalker, uh, hoe die het gaat doen daar. En uh, dat horen we dan later nog wel van Edwin Cornelissen. Dankjewel voor nu. En we zijn weer toe aan de akoestische dancemuziek van Eller van Buren. Bas, Koen, Herfst, Drums, Kitty Simons, Keyboards... Claudia Sumeru, Zang en Elf van Buren zelf op gitaar. Want daar is hij reuze goed in. Hij geeft er ook heel veel les in. Uh, uh, beter op gitaar dan uh, met, met, met platen zoals je broer bijvoorbeeld. Uh, <laughs> ja, dat is niet echt mijn ding. nee, nee Daar nee. uh, ben ik maar blij toe ook eigenlijk. Maar waarom dan wel uh, de muziek van je broer akoestisch vertalen? Nou, het is eigenlijk ontstaan uh, tijdens een tour. We doen samen doen we een tour, de Arm Only. Uh, we zitten nu ook midden, eigenlijk midden in een tour. We zijn nu toevallig even thuis. Uh, en ik zat, uh, ja, je zit je best wel te vervelen op zo'n hotelkamer. En ik zat daar een beetje. En uh, je hebt altijd een akoestische gitaar bij als gitarist. En al die vocalisten, want dat is een beetje het concept van de Arm Only. Er zijn allemaal vocalisten. Vocalisten, muzikanten, trampolinspringers, uh, uh, dansers, allemaal erbij. En die originele vocalisten dus ook. Dus ik zat daar en ik denk, nou, waarom niet gewoon datzelfde liedje, dat trendsnummer, dat keiharde nummer, nou juist eens heel klein maken. Nou, dat heb ik gedaan. Ja, want en, dit noem jij heel klein, maar er zitten hier ook mensen die vinden dit alweer hard. Ja, dat klopt, dat klopt. Ja, dat, dat, dat, zitten die hier? <laughs> ja, nou, want, of niet misschien? Nee, weet ik <laughs> nee niet. maar eh, om even daar, kijk, het, is het, het idee is dus ontstaan van, vanuit een akoestische gitaar. En daarom noemen we het Ellen van Bureau Presents Acoustic Dance Music. Ja. Het is, kijk. Het, hoeft niet, het is meer semi-acoustisch. Ja, ik, ik bedoel eigenlijk, want je richt je dan toch op, op een heel ander publiek natuurlijk dan hè, met jouw broer met zijn dance. Ja. Nou ja, in eerste instantie richt ik me... Het, het idee is nooit ontstaan om me op een bepaald publiek te richten. Het is gewoon uit een geintje ontstaan ja. op die hotelkamer. En nu is het in één keer... is het iets en is er inderdaad een publiek voor. En uh, het is inderdaad een heel ander publiek. Maar tegelijkertijd ook weer niet, want de mensen die naar muziek van Armin luisteren, die luisteren ook gewoon naar hele andere muziekstijlen. En uh, alleen op feest vinden is het gewoon te gek om Armin uh, te zien. Dus dat is eigenlijk het verhaal. Als ze echt uit hun dak willen gaan. Ja, precies. Ja. Heb je niet overwogen om ook eigen nummers toe te voegen? Want, ja. want je schrijft ook heel veel zelf. Dat is klopt. wat Jan al zei, je speelt en je geeft les en je doet van alles. Maar... Ja. ja, en het staat ook één nummer van onszelf op. Uh, ik zeg ook ons, want ik uh, doel, mijn naam staat wel op de hoes, Eller van Buren, maar het is, uh, ik heb het samen met, uh, met de band gedaan en uh, ja, we hebben, het staat één nummer van onszelf op en uh, in de toekomst komt er zeker nog meer aan. En voorlopig ben je gewoon met Armin aan het aan de tour dus. Ja, we hebben, uh, een paar dagen geleden hebben we Kiev gedaan. We gaan binnenkort naar India en we gaan naar Amerika. Het blijft wel een beetje die dance wereld, dat het eigenlijk de hele wereld is. Want we hebben hier nog staan dat je naar het paard gaat en, uh, met deze en patronaat en dat soort dingen. Maar, ja, met deze, uh, ja, met deze, en, deze ja, band cies. staan we 6 maart in het paard van Troje inderdaad, in Den Haag. En dan 8 maart in patronaat in, in Haarlem. En dat is echt deze formatie zoals we... En dat gaan we, gaan we veel meer uitpakken dan wat we hier natuurlijk doen. Maar met dat... trampolinespringers, want die heb je hier <laughs> nu ook niet meegenomen. Nou, nee. ze, ja, ze ja, zitten ja. nog in de auto uh, ja. te wachten tot ze mogen. Dus dus, uh... Veel succes met allebei. Zowel ja. uh, natuurlijk met je broer als met de band. Maar die band gaan we zo direct nog horen. Dus ja. dank voor dit moment. Elf ja. en Buren. Bedankt. Debat. Ja. Precies. Ja. Oh ja, we hadden normaal een malen. tune. Sorry, niet even wennen. Uh, <laughs> ja, nee, we gaan debatteren. We gaan zien we dan? Da want uh, over vijf weken, dat weten u natuurlijk allemaal... gaan de Olympische Spelen in Sochi van start. Uh, minister Schippers, dat hadden we het eerder ook met minister Plasterk over... die heeft al gezegd, zij weet wat ze gaat doen, wel of niet. Alleen verklappen ze nog niet wat. Ze gaat er wel over, over praten met uh, de regeringsleiders. En de vraag is natuurlijk, gaat premier Rutte, gaat Willem-Alexander... en beter nog, moeten ze gaan? Want daar uh, gaan wij hier over debatteren met Chris van der Veen. Die maakte in Rusland een documentaire over homo-emancipatie. En met Julius Sterpstra, voorzitter van het CDA. Allebei welkom hier in de kroon. Uh, Chris van ja? der Veen, uh, die documentaire. Uh, hoe ging dat maken? Eigenlijk makkelijk? Uh, ja, in het begin ging het makkelijk. En aan het einde van de tien dagen dat we in Rusland waren, zijn we aangehouden. Door de politie en uh, voor de rechtbank gebracht. Uh, gepoogd is om uh, ons ja, te beboeten. Uh, uiteindelijk is dat alleen gebeurd op het feit dat we volgens de Russische autoriteiten een verkeerd visum zouden hebben. Dus de komende drie jaar mag ik Rusland niet inreizen. Oh, dat wel. Dat wel. Dat is het gevolg. Ja. Uh, Jullie sterft. Terpstra, wat is uh, jouw affiniteit met dit onderwerp? De spelen. Ik ben een groot sportfan. En, ja goed, uh, je houdt je ermee bezig de afgelopen tijd en uh, nou, deze kwestie komt op. En hij wordt politiek gemaakt, dus uh, ja, Absoluut. dan bemoei ik me ermee. We hebben een stelling geformuleerd die luidt premier Rutte en koning Willem-Alexander... moeten de Olympische Spelen van Sochi boycotten. Daar gaan jullie over debatteren. Om te beginnen allebei even 30 seconden om je stelling neer te zetten. Daarna kun je uitgebreid natuurlijk uh, verder debatteren. De eerste 30 seconden voor Chris van der Veen. Ja, dankjewel. Uh, ik, vind, ik heb er geen probleem mee dat Willem-Alexander naar uh, Sochi gaat. Hij uh, speelt geen politieke rol, staat boven de partijen. Maar ik vind wel dat nu uh, de kans is voor Rutte om een statement te maken. Te kiezen voor positieve provocatie. Dus om iemand anders naar uh, Sochi te laten gaan. Bijvoorbeeld iemand die zich in Nederland inzet voor internationale mensenrechten. En uh, ik vind uh, ook dat, het, dat hij dat moet doen. Omdat er niet zoveel kansen zijn voor mensenrechtenverdedigers om naar Rusland überhaupt te gaan. Om daar op het internationale toneel een uh, rol te kunnen. Spelen. En uh, zij kunnen ook doen wat Rutte daar waarschijnlijk ook zegt te zullen gaan doen. Als hij daarheen gaat. Want er moet volgens mij nog over besloten worden. En dat is de dialoog aangaan over mensen. Ik moet nu, eh, doen, want de klok ja, liet niet is... mee. <laughs> dus dat moeten we nu ja, ontspelen doen. We hebben wel geteld. Dit waren 30 seconden. Ja, inderdaad. Julius. Ik vind uh, dat zowel de koning als de premier uh, naar Sochi moeten gaan. Ik vind dat de Olympische Spelen allereerst vooral een sportief festijn zijn... en dat de koning, eh, erelid van het IOC, daar vooral de sporters moet aanmoedigen. De premier eh, moet dat ook doen, moet de saamhorigheid voorstaan. En ik vind dus dat we niet of zo min mogelijk eh, politiek moeten bedrijven... over de rug van de sporters, maar dat we vooral Sven Kramer... en Irene Wüst moeten aanmoedigen. Dat betekent niet dat de mensenrechten mij niet aan het hart gaan... maar ik denk niet dat de Olympische Spelen de plek zijn... om daar een politiek statement te maken. Dat waren jouw dertig seconden. Om te beginnen maar even dan, uh, Chris. Ja, de, de, jullie zegt, joh, het gaat hier over sport en niet over politiek. Nou ja, Hij zei net in zijn inleiding ook dat deze discussie... inmiddels politiek is geworden. Uh, je ziet ook dat andere wereldleiders ervoor hebben gekozen... om niet te gaan. Soms... Obama kiest ervoor om een home te laten gaan. Die overigens ook volgens mij een veelvuldige tennisster is. Uh, ik vind dat Rutte dat nu ook uh, moet doen. Hij moet zich daarachter scharen. Hij moet het ook laten zien. Dat is goed uh, voor de mensen in Rusland zelf. Mensen die zich in Rusland inzetten voor mensenrechten. Die halen daar hoop en steun uit. Omdat ze denken, Nederland staat achter ons. En die mensen, die mensenrechtenverdedigers, Iemand anders die naar Rusland gaat. Die zal even hard joelen voor uh, Sven Kramer, Iedereen Wust, wie dan ook. Je laat daarmee, uh, jullie dus ook zien dat je hoop en een motivatie geeft aan de mensen daar. Dus dat Zeker. betekent wel degelijk wat, zegt Maar nou, Ik heb begrepen dat bijvoorbeeld uh, de homogroepen in Rusland... zelf ook hebben aangegeven dat ze graag zien... dat er zoveel mogelijk mensen komen. Dus dat zou ik dan ook vooral aanraden om te doen. Ik denk uh, dat juist omdat het zo sportief is... dat er andere manieren zijn, andere mogelijkheden. We hebben Rutte al in het verleden naast Poetin zien oh. staan. Heel knap, heel netjes, zeg ik. Dat hij de aandacht heeft gevraagd voor de mensenrechten. En ik denk juist dat... Uh, je diplomatieke verkeer in de weg zit... als je via dit sportieve evenement uh, daar een statement voor gaat maken. Ik denk niet dat dat de bedoeling kan zijn. Maar je zegt nu het diplomatieke verkeer... terwijl het juist, wat je net zegt, het over sport gaat. Je Zeker. kan het toch ook gebruiken om mensenrechten wel degelijk een podium te geven? Ja, maar ik, ik wil dat niet zien bij een Olympische Spelen. Ik vind dus dat je dat van elkaar moet loskoppelen. Daarnaast denk ik ook dat uh, als we niet gaan... Poetin dat gebr zal gebruiken om aan te geven... kijk eens, de hele wereld is tegen ons. En het alleen maar de homowetten ja, als een soort legitimatie zal zien. Als kijk is van, Russen, de wereld uh, keert zijn rug toe naar ons. Uh, dit is niet goed. En dat hij dan alleen nog maar een, een sterker mandaat zal krijgen. Dus ik denk dat je er vooral een sportief verstijf van moet maken. En op andere momenten en op andere manieren aandacht moet vragen voor de zeer belangrijke mensenrechten. Ja, maar dit is juist een van de uitgelezen mogelijkheden. Alle ogen zijn gericht op Sochi, zo meteen op Rusland. Daar kun je juist een statement maken. Ik bedoel, koning Willem-Alexander gaat ook heen. Er zal wel dan, uh, veel meer mensen met de Nederlandse delegatie meegaan. Allemaal belangrijke bedrijven. Waar het natuurlijk over geld gaat, die gaan er waarschijnlijk ook heen. Hoewel het een sportverstijl is. Je kan er nu toch ook voor kiezen om een of kiezen voor positieve provocatie... door juist iemand daar naartoe te sturen die zich heel erg inzet voor mensenrechten. Juist om de mensen in Rusland een hart onder de riem te steken. Ik ben het helemaal met je eens. Ze gaan miljoenen mensen gaan kijken. Maar die miljoenen mensen gaan kijken naar Sven Kramer of naar Irene Wust. En niet direct naar politieke statements. En ik vind toch dat, dat je daar iets te makkelijk omheen gaat. Omdat, ja, die mensenrechten gaan mij aan het hart. Uh, Prins Willem-Alexander is recent geweest naar, uh, naar Rusland. Uh, minister Plasterk heeft contact ge gehad met Lavrov. Dat zijn de momenten om daar die zaken te bespreken. Rondom die Olympische Spelen... Uh, kunnen we de mensen hard onder de riem steken... Ja, door juist met elkaar in gesprek te blijven. Dan, dan blijft dat contact ook duurzaam. Want als je een boycott... en je zegt Rutte gaat niet... en, uh, en Willem-Alexander gaat ook niet... Dan, nou, okay, dan maak je een statement maar voor de hele korte termijn. In hoeverre help je daar... Uh, bijvoorbeeld de mensen in Rusland op de lange termijnen mee. Ik denk, ik denk het Vorig niet. jaar was er uh, volgens mij een sportevenement in Moskou... waarbij, uh, ik, volgens mij waren het hockeyers, ik ben niet zo'n sporter... maar die stonden oh. op het podium, want ze hadden een gouden medaille gekregen... en de twee middelste meiden die gaven elkaar een kus. Dat symbool, die kleine positieve provocatie... die heeft ervoor gezorgd dat heel veel mensen in Rusland... echt daar heel veel hoop en steun uit haalden. Omdat ze dachten, dat is steun voor ons. Juist. En ik denk juist nu dat je, uh, dat je dat door Rutte... Rutte kan heel makkelijk zeggen, ik ga niet. Er zijn heel veel wereldleiders die niet gaan... Uh, uh, koningin, koning Willem-Alexander gaat wel. Hij kan er toch ook verkiezen, juist om nu uh, die Russen een hart onder de riem te steken? Maar de koning en de premier moeten op zo'n moment... als ze naar de Olympische Spelen gaan, saamhorigheid uitstralen. En voor alle Nederlanders daar zijn. Als sporters zelf een statement willen maken over de mensenrechten in Rusland... zijn ze daar natuurlijk vrij in. zou ik zelfs toejuichen. Maar... Maak het nou niet te politiek. Want je gaat dingen met elkaar verweven en het is niet het platform. Help je sporters en uh, help je mensen in Rusland nu juist door wel of door niet uh, te gaan? In ieder geval naar die openingsceremonie. Uh, wat er verder op de tribune is gebeurd aan Oranje Gejuich, dat uh, is weer een ander verhaal. Laten we eens even kijken hoe daar verder over gedacht wordt. Want uh, uh, daar is weer aangeschoven Gijs Rademaker van het Eén Vandaag Opiniepanel. Gijs, wat vinden wij wat vinden wij Nederlanders, wat vindt in ieder geval... de een vandaag opiniepanel ervan? Nou ja, 29.000 van die Nederlanders hebben we de vraag gesteld... moeten we, moet de premier, moet de koning, moeten we naar Sochi of niet? Ja, de meeste mensen, twee van de drie deelnemers die zeggen... We moeten, premier Rutte zou niet naar Sochi moeten afreizen. Is er nog wel een deel van de mensen dat vindt dat... Uh, uh, dat, uh, dat wel andere ministers, andere vertegenwoordigers van de overheid... Uh, Sochi zouden moeten bezoeken. Maar goed, de meeste mensen zeggen, Rutte niet... Dan Willem-Alexander. Ook daar zeggen de meeste mensen van hij zou de openingsceremonie niet moeten bijwonen... als politiek signaal, toch? Ondanks het feit wat je net in de discussie hebt gehoord. Um, ook hier heb je een deel van de mensen uh, dat zegt... nou, hij komt vooral voor de sporters, hij is IOC-lid... dus hij zou wel naar de sportwedstrijden moeten ja, gaan. zijn ook altijd van die uh, ontzettend gezellige beelden... He, van de hele familie met ja. die meisjes op de tribune en maar juichen. Dat, dat willen mensen toch nog wel graag zien in het algemeen. Ja, dat is wat ze wel willen zien. Maar dus, ja, meerderheden vinden eigenlijk dat... zowel premier als koning niet naar die openingsceremonie zouden moeten gaan. Een opmerkelijke uitslag en je hebt ook een aantal mensen van het op panel, uh, opiniepanel uh, hier naar de kroon meegenomen, uitgenodigd, uh, om, om te verklaren waarom ze voor het een of voor het ander kiezen. Ja, die zitten hier in het publiek. Ze hebben meegedaan aan, uh, aan onze opiniepeiling. Uh, een paar van de 29.000 dus. Allemaal konden we ze er helaas niet, uh, niet heen halen. En een aantal van hen hebben ook een bijzondere band met Rusland. Uh, ik begin bij uh, Jan van Stralen. Uit, uh, uit Groningen helemaal komt u. Ja, deze discussie die raakt u toch wel persoonlijk, hè? Ja, dat klopt. Uh, wij we hebben een Groningen Galerie, uh, Galerie Mooiman, Galerie met de Man als thema, de enige in Nederland. En wij hebben in het kader van het Nederland-Ruslandjaar 2013 de uh, expositie Queer Russia, de Hidden Paard, de Petrus en Hidden Art, georganiseerd. En daar werk laten zien van een aantal Russische kunstenaars, werk wat ze in Rusland uh, niet meer kunnen laten zien. U zegt Russische kunstenaars, een aantal homoseksuele Russische kunstenaars. Inderdaad, het draait om de kunst, maar ze zijn inderdaad homoseksueel. En... Ja, klopt. U bent daar ook geweest, hè? Uh, wat kunt u vertellen over, over hoe er in Rusland wordt omgegaan... met mensen die homoseksueel zijn? Nou ja, wij hebben voornamelijk gesproken met, met de kunstenaars uiteraard. En de gesprekken vinden plaats op plekken die veilig zijn, die safe zijn... die uh, passen bij uh, hun omgeving. En uh, op die manier laten ze ook duidelijk blijken... Ja, ze zijn voorzichtig met uh, wat ze uiten en hoe ze zich uiten. Ze kunnen dus eigenlijk niet zijn wie ze willen zijn, bedoelte? Ze kunnen inderdaad niet zijn wie ze willen zijn. Een paar van de kunstenaars... Uh, ze kunnen redelijk, uh, ja, redelijk hun werk doen. Maar er zijn ook een aantal die zijn absoluut bang om hun werk en mogelijkheden te verliezen. En dus kan ik me voorstellen dat u vindt dat we niet naar Sochi moeten gaan. Er zijn verschillende redenen om daar niet heen te gaan. Kijk, het is een... De, de twee debaters die zeggen het ook al. Politiek speelt een rol. Het is een groot feest voor meneer Poetin. En het is een, een politiek verhaal van hem. En ik denk niet dat de wereld daar aan, bij moet, aan mee moet werken en aan mee moet doen. En de Nederlandse politiek kan een heel duidelijk statement laten zien... door daar niet heen te gaan. En dat geldt ook voor de koning, wat mij betreft. U bent het dus in feite eens met Chris van der Veen. Nou, naast u uh, zit meneer uh, Brekelmans uit Breda. Uh, u hebt jarenlang gewerkt en gewoond in Rusland. U heeft er een bedrijf gehad. U kent de Russen goed. Uh, u vindt dat we wel moeten gaan, hè? Waarom? Nou, laat ik eerst uh, even zeggen dat persoonlijk... ik natuurlijk de wetgeving zoals Poetin me heeft neergezet... absoluut afkeur, dat we dat even mijn persoonlijke stelling hebben. Maar als je het vanuit het perspectief van de Russische uh, uh, burger bekijkt... dan kijk ik niet naar de, de, de... en dan bedoel ik dat in de zin de elitaire uh, elite die daarboven zit... intellectuele elite, die daar wellicht een, een gedeeltelijk... een ander standpunt op heeft. Maar de gewone Rus heeft niets met ons liberale gedachtegang... rondom homo's. Want wat de, mijn voorganger ook zei over veilige uh, haven om onderling te kunnen spreken. Dat is niet alleen zozeer over het traject van de overheid... maar ook van de gewone Rus, want die heeft daar dus absoluut niets mee. En ik vind ook wel dat, uh, dat wij moeten gaan... daarvan vind ik wel dat je een statement kunt afgeven... door uh, aan de ene kant vanuit de politieke hoek... Uh, Rutte niet te laten gaan, maar wel een van zijn ministers. Dan geef je een politiek statement uh, wat een beetje past in het kader van... Uh, de andere politieke leiders. Aan de andere kant vind ik dat uh, koning Willem-Alexander wel moet gaan. Oud-IOC-lid. Maar ook vooral uh, aangeven van, luister wij staan voor die sporters. Want uiteindelijk, daar gaat het om. Ja, even maar... Gijs, wil ik je toch onderbreken om even te kijken wat onze debaters ervan vinden. Chris van der Veen en uh, Julius Sterpstra, Wat jullie tot nu toe gehoord hebben. Uh, ik kan het me daar eigenlijk Chris? wel heel ja. erg uh, in vinden. Ja. Ik ben nou, het daar wel mee eens. Nou, ik, vind, ik, ik weet nog net zo niet of het één grote Poetin-show wordt. Ik gaf net in het debat ook al aan dat wanneer wij juist niet gaan, verwacht ik... als de politiek niet gaat, verwacht ik dat Poetin... en dat heb je al gezien, want hij heeft overal lak aan... Uh, dat zal uitleggen als, aan, aan zijn eigen bevolking... als kijk is, uh, de hele wereld keert, keert zijn rug naar ja. ons toe. En Jij dat zal hem alleen maar steviger. in het zal helpen. hem eigenlijk alleen maar helpen. Dat Goed. denk ik. Ja. We hebben nog wat andere... Nou, als, ik had nog één vraag aan, uh, aan meneer Brekenmans. Als... Als we dan niet gaan, wat, wat, hoe komt dat dan over op de gewone Rus? Nou, die zullen bij zichzelf denken... van luister, jullie doet het maar. Maar ze worden wel in hun, op hun ziel getrapt om dood eenvoudige reden. Het zijn hun Olympische Spelen. En let wel, hè, wat Poetin daar neerzet voor de Russen... dat is, hij heeft ervoor gezorgd dat de Olympische Spelen komen. Dat vinden ze prachtig. Hij heeft ook nog eens een keer een statement gemaakt... waar ze het ook over eens zijn als het gaat over die anti-homo-traject. Dus dan kunnen we wel zeggen, wij gaan niet. Maar dan hebben ze dan helemaal niets mee... en dan worden ze gewoon op hun ziel getrapt. Dus ik denk wel dat je een statement moet maken, maar wel op een indirecte manier en vooral de sport laten winnen. En er komt nog bij, als laatste, dat als wij totaal weg zouden blijven, echt vanuit de sport, dan denken de Russen, nou, hebben we hebben alleen maar meer kans om te zelf te winnen. We hebben nog twee minuten, Gees. Ik hou het kort. Naast, uh, naast meneer Brekeman zit uh, meneer Remmelzwaai. U, u bent, uh, sorry, Remmel, Remmel, remmel Zwaal, U bent uh, een aantal jaar geleden zelf in Sochi geweest, hè? Een aantal jaren geleden was het een 88 en een, 29, een 91. En toen was het nog heel klein. Een dorp van niks. Wat, vind, wat vindt u nu? Um, um, wat bereik je ermee als je niet naar Soortje gaat? Want u vindt volgens mij dat we wel moeten gaan. Wie, wie niet gaat? De sporters of. Uh... De premier? Ja, daar, daar liggen ze volgens mij niet echt wakker van. Moeten, ik vind overigens dat uh, Rutte en Willem-Alexander dat zelf... maar moeten weten of ze gaan. Ik lig er niet wakker van. Voor mij mogen ze. Maar als ze niet gaan... nou, ik kan me niet voorstellen dat er één Rus... en zeker Poetin daarvan wakker zal wakker van zou liggen. Meneer Brekelmans die schudt ook met zijn hoofd. Ten, ten slotte, me, mevrouw Veldman. Uh, um, als u deze discussie zo ziet... Uh, wat is uw belangrijkste argument? Om, uh, u vindt, dat weet ik al toevallig... Uh, u vindt dat we niet naar Sochi moeten gaan. Wat is daarvoor uw belangrijkste argument? Kort? Nou, heel kort. Uh, uh, Poetin is een ex-KGB'er... en hij gedraagt zich nog steeds als een ex-KGB'er. En dat zie je aan... Uh, hij stuurt rustig die boot van Greenpeace, uh, of de, de, de boot om daar olie te boren naar de Noordpool, wat helemaal geen Russisch gebied is. Als Rusland of als uh, Greenpeace daar dan komt om er wat van te zeggen: van uh, jullie uh, bakken ze bruin, dat gaat niet, dan. Uh, arresteert hij al die mensen? Hij neemt de boot in beslag. Het gaat hem dus eigenlijk de, om de manier waarop hij opgaat... met uh, uh, dissidenten, met journalisten, met mensen die protest hebben. Uh, uh, mensen die protest hebben, maar ook met een, een kandidaat... Uh, Michael Kordas Kordaskowski, die nu... Ha, er is nu Olympische Spelen en ineens is hij vrijgelaten... maar hij is ook nog Rusland uit. En zo gaat dat. Hij, hij mag niet protesteren daar, daarom is hij weggestuurd. Dat is heel duidelijk, dank u wel. Um, ja, uh, als je dus deze leden van het Vandaag op Indiepanel hoort... dan krijg je dus een mooi beeld van de argumenten voor en de argumenten tegen. Uh, als je dus aan de mensen in het land vraagt... dan wegen de, de argumenten om niet te gaan uiteindelijk zwaarder. Zwaarder. Tot slot jullie sterpstra. Ja, uh, teleurgesteld daarover... Nee, want ik kan het wel volgen. Maar ik denk dat er toch betere argumenten zijn om wel te gaan. Ja, die, die heb je inderdaad net kunnen maken. Overigens, ja, u bent hier allemaal nog even. En u mag, uh, uh, wat ons betreft, uh, op onze kosten heb ik het even over het opiniepanel. Dan moet een beetje voorzichtig zijn. Iets drinken, zodat u nog door kunt uh, debatteren. Uh, en ik dank uh, iedereen voor het debat. Chris van der Ven, jullie sterfstra. En uh, voor degenen die gaan of kijken. Veel plezier bij de Olympische Spelen. Dank u. Zometeen Abdelkader Benali en Frits Balend. Nu eerst Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Dit is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 De talloze ramen in de omgeving. En de Italiaanse marine heeft de afgelopen 24 uur... meer dan 1000 bootvluchtelingen opgepikt en in veiligheid gebracht. Gisterochtend werden bij het eiland Lampedusa al meer dan 200 mensen gered... en daar kwamen er later nog eens ruim 800 bij. De vluchtelingen zaten op vier boten... die volgens de Italiaanse marine nauwelijks zeewaardig waren. Tot zover. Radio 1 Vandaag. Met Suzanne Bosman en Jan Mon. En zo direct Frits Barend. Ja, die gaat het over heel veel dingen. Want het was weer een hele drukke sportweek. Uh, ja, ik zei het al. Natuurlijk dachten en schaatsen. Maar eerst iets heel anders. Ja, marathonlopen. marathon lopen. Uh, uh, ik... En waar nog wel. Want de Amsterdamse wijk Nieuw-West met een ja, je kunt wel zeggen, serieus imagoprobleem. Schooluitval, uh, huiselijk geweld horen, radicalisering, armoede. Alle grote stadsellende die concentreert daar, zich daar tenminste. Als we de berichtgeving moeten geloven. Nou, het wordt tijd dat we onze ogen openen voor de schoonheid van... Nieuw-West. Dat vindt in ieder geval schrijver en hardloper Abdelkade Benali. Uh, een marathon moet er komen, meneer Benali. Ja, ja omdat dat beeld van Nieuw-West, uh, uh, als, als, als de, de poel van de ellende en uh, het Inferno van Amsterdam bestaat niet. Uh, bij, bij mij, ik kom graag in Nieuw-West. Ik heb vrienden wonen. Uh, en ik loop graag in Nieuw-West. Ik ben hardloper. Ik hou van lopen. Ik heb marathons gelopen. Waaronder die van Amsterdam. En als ik er loop, hè, rond de Slotenplas, uh, door de tuingebieden, langs het kanaal, dan heb ik het gevoel, ja... Hier moet, een, hier moet een marathon plaatsvinden. Hier Frits, moeten jij mensen ooit, gaan lopen. Heb jij ooit een beetje een stukje gerend ook, of niet? Nee, ik ren niet. Maar oh. ik fiets als ik moet voetballen in Nieuw-West. Ga ik wel eens met de fiets. Ja. Het is mijn een keer gebeurd, toen ik nog wat bekend was... dat ik werd aangehouden door een uh, aantal Marokkaan of Turken... waar de auto's op uh, bierkratjes stonden. De wiel had anderswaar eraf. En die zeiden, hé hey, Baan, wat doe jij hier? Ik zei, nou, ik moet zo direct voetballen met DCG. Waar ik moet voetballen? En zei: goh, wat leuk dat je met de fiets gaat. Ik zeg maar, maar kom even thee drinken. Je moet even thee drinken. Mijn vader, mijn moeder. Ik zei nee, ik moet voetballen. En toen zijn ze wel, maar doe het s'avonds niet hier in je eentje fietsen. Toch wel. deze deden het ik, met, ik, met ja, humor, een met een met humor. Van, ja, om, omdat die mensen in uw de West denken van ja, we hebben zo'n slechte naam. Ja. En als er een keer een beroemde bezoeker komt. En het was dan moeten we wat gezellig goed, ja, doorheen het is, fietsen. Dat is hartstikke leuk. Maar hebt u dat ook als u er hard loopt? Ook ja, steeds binnenkomen en thee drinken? Ja, liever niet natuurlijk, want ik wil mijn rondje afloop. Maar mensen zijn inderdaad in uw West ja makkelijk, gezellig. Ik ga er graag eten op de Middenweg, uh, uh, ons Dorpplein. En vooral die Slotenplas, die prachtige Slotenplas, die daar, die daar ligt waar het licht mooi op valt. Daar zal ook de startschot, het startschot plaatsvinden van die marathon. En die, die is er ook op gericht om Nieuw-West bekend te maken bij de rest van de wereld. En om de mensen in Nieuw-West hun eigen stadsdeel terug te geven. Ja, zijn dat eigenlijk hardlopers die daar wonen? Dat zijn ook hardlopers die wonen. Er wordt ook, ook veel gevoetbald. Ik denk in ja, ja. New west dat ja. weet jij beter dan ik Frits. Heel maar, veel gevoetbald, maar, maar ze hebben het moeilijk. Hè? Heel veel kinderen willen geen lid meer worden van een voetbalvereniging. Ja, hardlopen ja. kan altijd. Nou ja, er, is een, er is in Nieuw-West natuurlijk ook het obesitasprobleem. Gaan we ook aanpakken met die marathon. Maar als je in Nieuw-West komt, hè, op de Slotenplas of langs, de, langs de, door de tuinen, zie je mensen hardlopen. hardlopen. Nee, het, is een, het is ook gewoon een lekkere, goedkope sport. Ja, je hebt maar geen goed, contributie dat... voor te betalen. Nee. Trek je schoenen aan en dan ga je. Maar, maar je niet, als je daar loopt, zijn er een heleboel vrienden weer niet te zeggen, doe die zo achtelijk, stel je niet aan. Je moet nee. natuurlijk eerst... Nee. Nee, het wordt wel sociaal de, aanvaard. Een van de, de grootste atletiekverenigingen van Amsterdam is AAC, AAC Amsterdam. Ja. In het hartje van Nieuw-West. Ja. Daar lopen daar lopen en, en verspringen en hoogspringen... alle kleuren van de wereld. Oh, goed. En die club die groeit alleen maar. Ja. En dat is een van de partners van onze marathon. Hij is al gepland, hè? Want hij, hij gaat gepland, hoe dan ook op, door. Op Moederdag 11 mei gaat hij door. Uh, het wordt de eerste marathon in de wereld. Dus we willen geen grote sponsoren nee. en weet veel. nee. De mensen die hem lopen, kunnen zich aanmelden via een website. Ik kan die even geven. van Amsterdam. Dus de hardlopers, die gaan hem betalen. Dat is de crowdfunding. Dat is een basisbedrag van een tientje. En de gemeente weet mee, politie, het verpakket wordt We hebben alle vergunningen. Oké, hoeven geen geld voor. Maar dat is toch helemaal een tientje? Ja, ja, maar wacht even. Maar als je meer wil... Hè, bijvoorbeeld, uh, wat, wat, wat weinig mensen weten... is in Nieuw-West wordt er ook veel gedaan aan duurzame... Uh, uh, uh, uh, verbouwing van groenten en producten. Hè. Er zijn veel uh, biologische boeren actief. Er is ook een bierbrouwerij actief in Nieuw-West. Nou, dat is voor na de hand. Dat is voor na de hand. Maar mensen die meedoen... kunnen door wat extra geld te geven, krijgen we een voedsel... Een, een, een soort van biologisch voedselpakket... als cadeau, even, met allemaal producten uit nieuw -Wist. Ja, Ja, nou, maar als nou een tientje de basis is... Uh, u hebt wel eens een marathon gelopen... ik heb me ook wel eens voor zo'n mm -hmm. loop ingeschreven... Uh, dat kost toch veel meer in het algemeen dan een tientje... dus u kunt er toch nog wel veel meer voor vragen. Ja, als je, als je meer geeft, dan krijg je ook meer terug. Ja, je kunt nog meer als, biologische, als je 100 euro bier, geeft, ja. dan mag je een maand meetrainen op ANC. Ja. Als je 200 euro geeft, dan, dan gooi ik er een workshop oh, wel. tegenaan. Dus er is van alles wat nog wat. Oké, okay, nog, nog één ding. Komen er wel mensen kijken, want uh, het is van natuurlijk... Ik vind het hartstikke leuk om om zo'n plas ja. te lopen en door het groen. Uh, persoonlijk vind ik dat heel saai. Ik heb liever gewoon door de stad en dat uh, Want Susanne, ja. als, ja, als, als jij mee oh, gaat doen, dan zorg ik persoonlijk on, in voor dat er wat mensen langs de plas staan. Ja. Uh, dat komen. Er niemand. Dat ja. vind ik ook. Dat vind ik ook. Uh, maar zeg uh, jij hier nu dat je meeloopt? Begrijp ik wel? Nou, dat. Ja, ja, uh, ja, ja ik heb het ook <laughs> gehoord. Vind nee. Ik heb het ook gehoord. Als er heel veel mensen komen en als er bandjes staan en als ze aanmoedigen en een biologisch buurtje Dat Ik heb natuurlijk geen 100% zeker. Maar de, de, de marathon start uh, uh, uh, in het centrum bij Osdorplein in Nieuw-West. Nou, daar zal het dus stikken van de mensen. Hij gaat de eerste 10 kilometer, 15 kilometer om de Slotenplas... en door de, door de mooie parken van Nieuw-West. Ja, daar zijn mensen. Uh, Nieuw-West is het jongste en ook drugsbevolkte stadsdeel van, uh, van Amsterdam. Dus er zullen mensen zijn. Die, die, maar is het, die die is het die als marathonlopen nodig tuurlijk. dat de mensen lang... Uh, Suzanne wil dat. Wel, ja, dat. Ja, Jij natuurlijk. Dat. Wil anders loop je heel ja, eenzaam ja, doodgaan. Een van de leuke uh, dingen ja. van de marathon van Rotterdam is dat als je op Zuid komt... dan roept iedereen, kom op Jan. Ik heb, ik heb ja. wel eens gelopen en dan ja. vroeg ik me af... Ja, wie, wie bedoelen ze met Jan? Ik liep tussen de Italianen en Spanjaarden. En toen bleek dat de running gag van, van Rotterdam-Zuid te zijn. Iedereen, wordt, Jan. Wordt, iedereen is op die dag Jan. En, maar dat werkt ook, dat stimuleert. Zodat, uh, ja, nou ja, be, yeah. be, be, ja be, als ze al de kader de zeggen... We, we werkt het nog beter. Ja, wel. Maar het fijf, bij hard, Fietsers hebben dat niet nodig. Hardlopers hebben inderdaad... vooral op die laatste 5 à 10 kilometer... hoor je de Marathon Amsterdam ook. Is het fantastisch als publiek. En ik word ook van de schaatsers gooid bij de laatste OKT. Als je die laatste... De, ronde de kwalificatie de wordt opgezweept, dan ga je nog harder ja. rijden. Even. Ja. Ja. Nog, één, nog, nog één dingetje. Want ze zeggen altijd over de Marathon van Amsterdam dat die Amsterdammers zo onvriendelijk zijn. Hè? Van, oh, en ze willen je er niet door laten, want dan mogen ze de weg niet over. Dat is ook sowieso het geval. Sommigen zijn heel, sommige zijn ja, heel lullig. Ja, nou, en garandeert u dat dat bij West dan niks is? Ik zal één leuk ding zeggen over de mar Marathon van Amsterdam. Ik heb in mijn beste tijd gelopen, 243. Nou, nou. Ik zal één niet zo'n leuk ding. ...moeten zeggen over de Marathon van Amsterdam. Je moest hard rennen, omdat iemand zat achter de je De mensen jaren. zijn niet marathonvriendelijk. Ze, nee. Ze, nee. Mensen willen met hun fiets door... Uh, ja, heel door ...over het parcours heen. Uh, dat, dat, dat, dat doen ze ook ja, gewoon. En, en klaag als de ja. weg een half uur afgezet ja. is. Ja. Maar van deze marathon Het leuke van de groene ja. is natuurlijk... ...dat hij vindt plaats in Nieuw-West. Ik heb nu al contacten met jongerenverenigingen... ...met, met buurtinstellingen... ...en die, die marathon wordt door hen ook omarmd. Dus ze gaan meedoen, ook met vrijwilligers. En wat was nou die site? Uh, we hebben een Facebookpagina, de Groene van Amsterdam. We hebben een Twitter-account, de Groene van Amsterdam. En uh, de site is info.degroenevanamsterdam.nl. De, de, de, de, de, info? de Groene van Amsterdam. En de Groene van Amsterdam. de Groene Amsterdam. En de sponsoren. Amsterdam. de Groene zou Amsterdam. Nog één keer, info.de Groene van Amsterdam.nl. Kijk, dat houden we even voor. <laughs> sorry. sorry. Hou ah, je nu je mond? Oh, nee, nu mag je gaan praten. Dat, <laughs> we gaan luisteren. Ja, zo we gaan luisteren naar muziek weer. Hij staat er alweer klaar voor. Met bent elf van buren. Leuk. En de band van Eller van Buren, Feels So Good... staat allemaal op dat album Acoustic Dance Music van Eller van Buren. Het was aangekondigd, er zou snel en ook zwaar gestraft worden... in een supersnel rechtszaak voor de rechtbank in Rotterdam... heeft de rechter tien maanden geëist tegen een man... die in de nieuwjaarsnacht een bierflesje gooide naar twee agenten. Dat is de straf die dus is geëist. Robert Bas is justitiespecialist bij de NOS en bij de rechtbank in Rotterdam. Robert, dit is inderdaad een voorbeeld van dat snelle en zware rechtspreken... Ja, dit is een uh, duidelijk voorbeeld van hoe er een hele hoge eis komt. En dat ook de rechtbank daarin meegaat. Zojuist enkele seconden geleden is ook de tweede verdachte voordeel. Zes maanden gevangenisstraf waren van één maand voorwaardelijk. Dat zijn forse straffen die fors hoger zijn dan normaal voor dit soort vergrijpen. Het eerste geval ging het over, uh, over het gooien van een flesje bier. In het tweede geval van het beledigen en het en van een agent en het bedreigen van twee burgers. Nou, de rechter maakt heel duidelijk hart van deze mensen. Zegt ja, u uh, hebt te veel gedronken. U weet, u zat ervoor aangekondigd en er zou hard gestraft worden. Nou, deze straffen krijgt u dan ook hiervoor. En wat waren de argumenten van de verdediging? Althans, werden de verdachten überhaupt verdedigd? Ja, er waren twee advocaten. De eerste advocaat, nou, je ziet allebei de advocaten wel zeggen: van ja, dit is eigenlijk veel te fors. Uh, uh, het wordt nu getrokken in het verhaal van Oud-Nieuw. Maar in het eerste geval ging het over een café-ruzie. Ja, dat kan op elke dag gebeuren. Uh, de meneer die zojuist als tweede is veroordeeld. is uh, iemand die al vaker met politie is gekomen. iedere keer als hij teveel heeft gedronken. Uh, uh, zijn advocaat heeft van... ja, dat incident uh, op Oudejaarsdag. dat had dan ook niets met Oud-Nieuw te maken. maar meer te maken met zijn alcoholprobleem. Daar moet je voor behandeld worden. En uh, dan moet je geen celstaf krijgen. want dan raakt zijn baan kwijt. Dan wacht hij alleen maar aan Ragewal. Maar ja, de rechter zei. Heel duidelijk, van, ja, het feit dat u een baan heeft, dat betekent ook dat u zich moet gedragen. En uh, nou ja, u heeft dat u niet gedaan. Dus u krijgt van een hele forse straf. Ja, hij werd door veel mensen, niet de minste, hè, door de korpschef Bouwman van de nationale politie, door opstelte. Eigenlijk gezegd, de rechters moeten dit ook doen. Refereerde de rechter daar nog aan? Nee, de rechter niet. De officier van justitie wel heel duidelijk. Die zei van ja, we al jarenlang zeggen wij van we eisen hogere straffen als het gaat om geweld tegen agenten. Met name op oude jaar, tijdens, uh, tijdens de jaarwisseling. Uh, de rechter... Uh neem het argument ook gewoon over, zonder te refereren aan de opmerkingen van Bouwman. Maar het is heel duidelijk, deze politierecht in Rotterdam heeft goed geluisterd naar de kritiek die is gekomen vorig jaar. Volgens de politie en de minister veel te lage straffen. Deze straffen zijn echt heel hoog. Je ziet ook mensen in de zaal een beetje schrikken. Zo van, hé, hey, dat zijn toch wel hele volste straffen. Komen er nog veel verdachten langs vanmiddag? Er komt Er moeten nog twee verdachten hier in Rotterdam. Nou ja, als de lijn wordt voortgezet uh, van die we tot nu toe hebben gezien, uh, zullen die ook hele hoge straffen kunnen verwachten. Robert Bas, justitiespecialist ja. bij de NOS, dankjewel. Aan tafel. De sportweek van Frits Barend. Die spreken we zo meteen. Want aan tafel hier in Café de Kroon aan het Rembrandtplein nog steeds ook abdocare Benali over uh, die groene van Amsterdam. Die marathon uh, toch nog eventjes het uh, adres. Hij werd ja, gelopen ik was... op. Ofelijk, uh, verkeerd gegeven. Ja. Het is inschrijven. De groene van Amsterdam. NL. en hij is op moederdag. Hij is op moederdag, 11 mei. 11 ja, mei. Hebben we dat ook weer ja. allemaal rechtgezet. Frits Barend, hoofdredacteur van het blad Helden met de tops en flops. Gaan we met de tops beginnen, Frits? Oké, okay, dan is de top eerste die marathon van Amsterdam die straks op 11 mei komt. Aan <laughs> de Van Kijkers idee. Met stip op Kijk, 1. Ja. Inschrijven.de amsterdam.nl door uh, Nieuw-West. Oké, okay, dat hebben we nu af. gehaald. De rest, tot uh, Frits. Met alle plezier. Goed. De Afgesproken. En de meldt zich hier een mevrouw ja. ook aan. Ja. Kijk, we hebben een vrijwilliger. En er komen oh, goede voetballers vandaan, Nigel de Jong. Oh, we gaat niet lopen. Goed, Fritje, jouw tops. Karine <laughs> uh, Kleibeuker. Uh, ze deed acht jaar geleden mee aan de speler van Turijn op de vijf kilometer. Werd ze anoniem tiende. Ze stopte in 2007. Ging fulltime werken. Kreeg vijf jaar geleden een kind ging een paar jaar geleden voor haar lol marathons rijden... en besloot deze zomer alsnog eens te kijken... of ze nog één keer mee zou kunnen doen aan de Spelen. Een moeder van 35. Ze nam drie weken vrij, regelde een oppas... deed sport erbij, zoals vroeger topsport altijd gedaan wordt. Ze hadden een sigarenwinkel of deed het in de avonturen. En zie, maandag bij, uh, bij die... Uh, trials voor de Olympische Spelen, werd ze winnaar op de vijf kilometer... nog voor de topvrouw van het Nederlandse schaatsie, Irene Wust. Dus als ze het zelf uitdrukte, ik ben alles behalve een topsporter... ik ben moeder en ik werk. En dat ze alle topsporters klopte, of dat zegt iets over kleibeuken... Of over het niveau van de internationale schaatsen. Maar laten we dat maar even terzijde ja? doen. Oh, dat vond ik nou juist interessant. Nou ja, het is natuurlijk wel raar dat iemand die zegt... ik doe absoluut geen topsport... Ja. geen tijd heeft om uh, een jaar lang trainingskamp in Tenerife en Mallorca te houden... niet daarin zal reist en even denkt in de zomer, ik ga me voorbereiden op de vijf kilometer. Alle toppers en ook nog de beste seizoentijd van het jaar. Dus Misschien er is heeft dat ook wel iets met ontspanning te maken. Ik zou op een best, kunnen, manier. Zou best ja. kunnen dat met ontspanning te maken... Ik heb ook wel eens gehoord dat vrouwen die een kind gekregen hebben... dat die sterker worden als ze dat eenmaal verwerkt hebben. Ja, nee, er zijn heel veel vrouwen die... Van, van heel veel vrouwen gaan vrouwen school? Nou, dat ze een kind gekregen hebben niet meer sporten. Maar er zijn voorbeelden van vrouwen die als ze een kind gekregen hebben sterker zijn. Maar wat ik het allerleukste vond gisteren was de overdracht... Van de Olympische ploeg aan Maurits Hendricks. Dus het is nu officieel NOCNSF-ploeg. En het was daar vol met vaders, moeders, neven, broers, nichten. Maar er was ook iemand die er kind bij zich had. En dat was Karine Kleibeuken. Zij was met haar dochter van vijf jaar. de enige topsporter, denk ik, in Nederland. die met haar kind naar de Olympische Spelen gaat. De man maakt het mogelijk, ik heb ze de afloop even gesproken. Hij zorgt nu dat ze de komende vijf weken volledig als topsporter kan werken. Ze gaan een trainingskamp beleggen. Hij gaat voor het kind zorgen, samen met Karim. Ik vind het uniek dat een moeder van 35 kandidaat misschien is... voor een medaille op de Olympische Spelen. Dus ja. eigenlijk de hele familie Kleinbeuken? De hele familie Kleinebeuker, ja. ja. Goed, en andere sporters kunnen er wat van leren. Andere tops? Darten, dat is voor dikke mannen met bierbuiken. Schaken en dammen is voor rokers en drinkers. En golf is voor mannen en vrouwen die in elke topsport te oud zijn. En toch doen da darten, schakers, dammers en golf is allemaal een topsport. Dus is de definitie van topsport toe in een revisie. Topsport is dus meer dan een goede conditie en een leven vol offers. Mentale weerbaarheid en concentratie, dat hebben we ook al eens vaak gezegd, zijn net zulke belangrijke pijlers voor een topsporter. Want Michael van Gerwen... afgelopen week 2,1 miljoen kijkers. Echt een toprijk voor RTL7. Mm -hmm. Maar ook schaatsers zijn Kramer. Ze hebben alle bij het afgelopen week aan pure topsport gedaan. Op een totaal ander niveau, maar het was wel topsport. Ja, maar die Maaike van Gerber doet het wel anders. Hè? Dat is niet meer de, de bierzuipende dikbuik zoals vroeger al die darts. Nee, nee, maar, hij heeft een maar heel het team is toch wel maar met... had ja, nee, maar dat, had, dat, had, dat hebben ze allemaal wel, maar... Het wordt toch geassocieerd met bier en je wordt alleen maar bier is er, gedronken. Is er een dopingcontrole na afloop? Ben bij je darten? gek, ben je gek. <laughs> doping. Nee, Waarom? Hoor. Nou, dat, toptas, dat associeer ik tegenwoordig, nou, maar nou, topsport. Ja, ja. ja, nee, klopt. Maar ik denk als je, dat ook als je doping gebruikt... dat kan concentratie versterkend zijn, maar ook concentratie verslappend zijn. Ja. Maar ik denk, ja, wat moet die jongen doping gebruiken? Ja, ik weet niet. Tenzij hij een armblessure heeft. Maar goed, het is een goed idee. Misschien moet het ook wel, maar het is ook geen internationale olympische sport, hè, darten. Nog niet. Nou, dat vond ik een uh, absolute top. Vond ik het uh, OK, TV, KKT schaatsen de hele week. Het kwalificatietoernooi van het de Olympische topsport, Spelen. Het was topsport zoals topsport is bedoeld. Schaatsen op een heel hoog niveau. En ik weet ook wel dat ze bij wijze van spreken... beneden de grote rivier al niet meer weten waar we het over hebben. Dat is net als bij hockey. Dat zijn typische uh, Nederlandse sporten waarin wij uitblinken. Maar goed, daar kun je de, de deelnemers niet kwalijk nemen. hebben we naliegen gekeken? Ik, ik heb het uh, gehoord op de radio, ik luister <laughs> naar de radio. Nee, maar ik heb het maar dus je hebt dus niet gehoord? Ja, ja, wij, wij, wij zijn daar heel erg goed in en de rest van de wereld niet. niet nee, ja. maar goed. Wat we zijn ook ja. Maar goed, het was echt prachtig. Er was de nederlaag van opa Bob Dürer op de 5 kilometer... tegen Jan Blokhuizen. Er was die prachtige revanche van Bob op de 10 kilometer... En Bob, ik heb hem gisteren ook gesproken... die gaat echt voor een medaille op de 10 kilometer. Er is iets heel raars met er gebeurd. Hij kan minder krachttraining doen. Hij is minder zwaar, hij heeft minder spiermassa... maar hij is daardoor lichter en daardoor kan hij misschien toch sneller rijden. Nou, dan was die schitterende race op de 10 kilometer... tussen Jorrit Bersma en Sven Kramer. We halen ook goud, zilver en brood op de 10 kilometer. De bijna wereldrecords van Irene, Irene Wust en de gebroeders Mulder. Nou, die plotseling wederopstelling van Marco Boer, Steven Groot en Mark Tuitert. De verrassing die ik net zei van Karin Kleijbeuker. En het grote drama Kjeld Nuizen. Dat is alles wat topsport in zich moet hebben. Ik voorspel dan ook dat Nederland had zeker goud op de 5 en 10 kilometer mannen. Op de ploegachtervolging vrouwen en mannen. En de 1500 meter vrouwen. Dat zijn er vijf. Mm -hmm. En daarnaast kunnen ook Irene Wies, Jorien, Michel Mulder en Koen nog meer gouden medailles halen. Dus ik verwacht een golf aan gouden medailles voor Nederland. Goed, dat hebben we allemaal meegeschreven. Komen we toch helaas uh, ook aan de flopstoel, ja. uh, Frits? Nou, uh, ik vind... hoe. Team Anouk van der Weide zich opstelt in die affaire met uh, Yvonne Nauta. Anouk van der Weide was 300 seconden sneller op de 3 kilometer dan Yvonne Nauta. Maar een blinde kon zien dat Nauta bij de laatste kruising zodanig werd gehinderd door Linda de Vries. Uh, dat ze niet alleen bijna viel, maar volledig uit haar ritme was en uit haar concentratie. Ze reed er voor haar een zeer matige laatste ronde en verspeelde daarmee die 300 seconden in plaatsing voor Sochi. Nou, het team van der Weide noemt een bijna botsing een risico van het vak. Dat nou is natuurlijk belachelijk, want is gaat, is een botsing geen risico van het vak. En ik kan ze voorspellen dat je dan heel rare botsingen krijgt... Hoor. straks als het beslissend wordt dat iemand denkt... nou, laat ik hem er maar afrijden als het toch geen consequenties heeft. Dus dat vind ik een hele domme uitspraak. De KVB vind ik ook slap. Die hebben Van der Weijden toch aangewezen omdat ze zeggen... beide uh, rijders zijn geen medaillekandidaat. Dat vind ik een devaluatie van je eigen kwalificatietoernooi. Bovendien, die directeur van de uh, KNSB, Arjen Koops... is ook geen wereldtopper, die gaat ook naar Sochi. Maar het argument dus om geen skate-off te rijden... als je geen zekere medaille-kandidaat hebt... dan maak je dus je eigen skate-offs belachelijk. Vorige week stond er een interview in de Telegraaf... met de voorzitter van de internationale schaatsunie. Die maakt de KNSB volslagen belachelijk. Nou, ik vind dat de KNSB hetzelfde nu doet met het oordeel over Van der Weijden en Nauta er is aanzienlijk dinsdag, is er bij. voor de geschillencommissie wordt dat beslist. En ik vind dat Yvonne Nauta, en dat vindt elke schaatser... Hmm. rechter op een skate-off met uh, dat ze nog een uh, kans krijgt. van krijgt. Ja, Ze zegt niet, ik eis die plaats op, maar een skate-off. minstens is het minste wat je, uh, Yvonne Nauta kunt een pleidooi. Heb nog Een kans. Dan Frits, ja. voor Yvonne Nauta. Goed. Dan, dan uh, ik fiets uh, regelmatig. En dan kan ik me blauw ergeren als fietsers, met name race wie ze geen helm dragen. Uh, ik pleit er al heel lang voor. Nou, ook bij het skiën naderen we nu het punt dat de helm verplicht moet worden... Die Duitse Michael Schumacher, de Formule 1-coureur... was op slag hartstikke dood geweest... als hij bij die vreselijke valpartij geen helm had gedragen. Gelukkig toch hij wel een helm. En nu vecht hij voor zijn leven in het ziekenhuis van Grenoble. En in datzelfde ziekenhuis werd Kai Reus in juli 2007... na een vreselijke valpartij ook naar binnen gedragen. Ja, hij wil rennen. Wielrennen, ja. Hij had geen helm. Hij weet nog niet hoe die geval is, wat er gebeurd is. Ze hebben hem dagen in coma gehouden. Wat ze nu met Michael Schumacher ook doen. En ik ben geen Jannetje Koelewijn... Laat staan haar medisch uh, de partner. De journalisten die ja, over Friso schreef. Die wist dat het met Friso goed zou komen. Ik weet dus absoluut niet hoe het eindigt met Michael Schumacher. Maar Kai Reus verzekerde mij. En hij is goed gekomen uit die uh, zeven dagen coma. Het gaat namelijk hartstikke goed met hem. Michael Schumacher kan niet beter behandeld worden... in het ziekenhuis van Grenoble. Dus dat geeft enige hoop Oké. Okay. Ja, en dan uh, de grootste flop dat overstijgt alles... is het tragisch dieptepunt van deze week. Uh, misschien wel even van de dieptepunt van het laatste jaar nog die over het overlijden van Sjoerd de Vries. Je kunt bijna geen flop noemen. Hè? Nee, dat, zei, dat kan ja, ik, dat ik geen flop precies. noemen. Het, was echt, het is zo'n verschrikkelijk dieptepunt. Maandagavond tijdens de 1500 meter mannen... drong langzaam door 10.30 door dat Sjoerd Huisman overleden was. En het ongeloof was echt gigantisch. Zijn zusje Marieke zou na die 1500 meter starten... in die massastart voor vrouwen. Dat was het laatste deel van het Nationaal Kampioenschap. Maar iedereen begreep dat schaatsen op dat moment zinloos was. En dat was rond een uur of zeven... En gelukkig zijn we niet voor dat dilemma komen te staan. Of niemand. Maar stel je voor dat om 5 uur bekend was geworden dat hij was overleden. Ik denk dat dan ook die 1500 meter en 3000 meter niet gereden kon worden. Want die schaatsers kennen elkaar allemaal. Dat is één grote familie. Gelukkig kwamen we niet voor dat dilemma te staan. Want net wat de korfbalwereld, de hockeybalwereld. Dat zijn families die kennen elkaar. Die komen elkaar overal tegen. En dat is met schaatsen ook. Je merkt het ook daarna. Uh, dat iedereen met elkaar meeleefde. Nou, die vijf dagen topschaatsen werd dan afgesloten met die... Alle vrouwen kwamen in de baan. Ook de vrouwen die zich wel of niet gekwalificeerd hadden voor Sochi... die er nog waren. En die hebben toen die, ja, die herinneringsronde als Sjoerd Huisman gereden... onder een groot applaus van het publiek. En ook lof voor de KVB, hoofdsponsor KPN en NOS... die echt op een waardige wijze gereageerd hebben. Want schaatsen en praat had geen zin meer. Het hebben ze ja. ook goed aangevoeld. En dan merk je ook... Eh, ik sprak na afloop een aantal schaatsers die zich geplaatst hadden... die blij hadden moeten zijn... Ik sprak schaatsers die zich niet geplaatst hadden... en teleurgesteld moeten zijn. En allemaal hadden ze iets... na dat hadden over het overlijden van Sjoerd Huisman... ja, waar maak ik merk druk om? En ik heb altijd gedacht dat topsport en relativeren... gaat niet samen. Topsport is iets absoluuts. Er is geen plaats voor relativeren. En op maandag kwam ik erachter dat als er iets heel ergs gebeurt... dat plotseling ook topsporters heel sterk kunnen relativeren. Zou dus het allemaal... Koen wij die blij moest zijn... omdat hij zich had geplaatst voor Sotschi op de 500 meter... had geen enkele blijdschap... Linda de Vries, die gefaald had, ook op de laatste vijf kilometer weer... was nu teleurgesteld. maar die teleurgesteld werd overtroffen... door het leed van uh, Sjoerd Huisman. Marike Huisman, zijn zusje, had zullen starten... in die laatste vijf kilometer massastart. Die was, er, die was er niet, die was natuurlijk meteen naar huis gegaan... maar ze kennen elkaar allemaal. Het was heel mooi hoe ze het gedaan hebben. Draaien uh, Sjoerd Huisman, hij is ambassadeur... Uh, voor het kinderschaats van het KPN. hangt dus op elk KPN-gebouw. Het is allemaal heel raar nu wat er moet gebeuren. Hoe dat moet opgelost ja. worden. En vanavond om zes uur straks... Hij heeft gewerkt op de baan in Horen... Op de ijsbaan de west horen wordt hij om zes uur. Is er een grote herdenkingsceremonie. Die wordt live uitgezonden op RTV Noord-Holland via tv en internet. Ik denk dat het heel indrukwekkend wordt. Want wie je spreekt in de schaatswereld. Iedereen is nog steeds kapot. Ook gisteren weer bij de overdracht van die schaatsploeg aan het NOC NSF. Iedereen is nog vol over het overlijden van Sjoerd Huisman. Hij was maar 27 jaar. Precies. Uh, het zal daar ongetwijfeld uh, druk worden. En dus inderdaad, zoals jij zegt, te zien uh, op RTV uh, Noord-Holland. Mag ik dan toch tot slot nog even, want we hebben het hier net natuurlijk over gehad... het debat over de Olympische Spelen ja. in Sochi. Abdelkaard uh, ja, de Benali. Ja, de, de peiling van het uh, opiniepanel. En vandaag uh, liet weten dat Drik wat van de mensen vindt... dat bijvoorbeeld Willem-Alexander niet bij de openingsceremonie zou moeten zijn... en dat Rutte niet zou moeten gaan. Wat vind jij? I uh, wat, wat ik daarvan vind... ik, ik vind dat die uh, topsporters uh, naar Sochi moeten. Om, om te presteren. Daar, uh, daar train je heel hard voor. En, uh, en politiek is politiek. En sport moet dan maar sport zijn. Prima. De sporters uh, wel, politici niet? Ik vind dat wij ook naar Sochi moeten. Ik vind dat we daar uh, in gesprek moeten gaan. Ik vind dat we daar... Ook de politici? Juist. Ja, ik vind juist daar... bij de borrels, na afloop... als de camera's stoppen met draaien... dan kan je invloed uitoefenen... Dan kan je met mensen praten. En dan kan je ook te weten komen hoe de dingen zitten. We weggaan. Do de laatste boycott was volgens mij in 1980. O Olympische Spelen, Moskou. Nou, nee, die in 1984 op... ook nog in Los Angeles zijn daar, oh, ja, toen de, nou ja, nou, Die gekomen. hebben allebei niet toegeleid dat ja. de muur is gevallen. Nee, en ook niet dat Amerika... heeft geen effect, zeg je. je, ja, jij bent regelmatig kritisch. Vooral Poetin natuurlijk en het beleid. Nou ja, het is voor beide dus wat te zeggen. Als uh, Rutte gaat... En dan gaat het inderdaad na afloop dan in gesprek met mensen. Dan kan het ook zijn dat de, omdat je op de tribune zit, dat de Russische televisie en de Russische propaganda dat gebruikt. ik zie je, Rutte is wel gekomen. Dus niet gaan? Nou ja, ik vind het heel moeilijk. Ik heb steeds al, ik heb al eerder gezegd, het zou een fantastisch statement zijn als Rutte en Maar Je zegt nog niet en... dat, dat de Russische media de camera op Rutte gaat richten om te zeggen van kijk eens. Nou, dat we je zijn wel dat, goed bezig. Nee, vergis je er, wat niet Rutte in? er is? Nee, maar ik denk dat dan bij zo'n openingsceremonie die regie dat wel doet. Die zegt kijk dat staatshoofd of de premier is mm -hmm. er. Maar het zou zo mooi zijn als Rutte en en Camille Eurlings, het Nederlands IOC-lid... Mm -hmm. ze zullen beide ja. geen partner kwetsen. Ja. Na elke gouden middel elkaar vol op de bek zoenen. <laughs> Oké, <Okay. laughs> dat, dat heb je hier al eerder gemaakt. Nou, het lijkt wel prachtig, stevig. <laughs> Dames en heren, Frits Barend met zijn tops en flops. Ja. En Abbekade Benali wensen wij natuurlijk ongelooflijk veel succes... met zijn groene marathon. En zo hoort u wat de gevolgen van allerlei veranderingen zijn... voor uw loonstrookjes.